Union Boekraad met het NOS Journaal. Formule 1-rijder Kimi Raikkonen is positief getest op het coronavirus... en mist daardoor de Grand Prix van Nederland. Volgens zijn renstal Alfa Romeo heeft de Vin geen symptomen... en is hij in een goed humeur. Hij zit in isolatie in zijn hotel. De plek van Raikkonen wordt dit weekend in Zandvoort ingenomen... door reservecoureur Robert Kubica. Een brand heeft vannacht een scoutinggebouw op landgoed Soesdijk volledig verwoest. Het gebouwtje deed in het verleden dienst als school voor Willem-Alexander. Hij kreeg daar in 1970 met 12 andere kleuters les voordat hij naar de Montessori-school in Baarn ging. De brand werd rond half vijf vannacht gemeld door een buurtbewoner. Bij aankomst van de brandweer stond het grotendeels houten gebouw volledig in brand. Er viel toen al niets meer te redden.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 wat zijn jullie activiteiten nu? En op dit moment hebben wij uh, nog geen opkomst. Dat is vanaf volgende week weer. We zorten het nieuw seizoen en dan uh, gaan alle speldpak weer beginnen. En voor welke leeftijden doen jullie dat? Uh, we hebben verschillende leeftijdsgroepen, speltakken. Van 5 tot 7 jaar, van 7 tot uh, 11 jaar en van 11 tot 15 en van 15 tot 18. Nou, dat, zijn... En zelfs daarboven, ja. Ja, dat zijn een heleboel uh, mensen. Ja, of dat... een heleboel kinderen, jeugdigen moet ik zeggen.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 Ja, nou ja, we hadden hem natuurlijk al twee keer moeten verplaatsen. Mm -hmm. En op een gegeven moment uh, denk je, ja, we kunnen het nog een jaar verplaatsen. Maar we kunnen ook wachten tot we 80 jaar... Uh... Ja, je, je hikt natuurlijk steeds dichter naar die 80 jaar aan, hè? Precies, ja. Dat had je op uh, 78 of zo gezeten. Ja. <laughs> ja. Dus uh, ja, nee, helaas. Maar we gaan het zeker nog een keer doen. Want we hebben natuurlijk al heel veel voorbereid en zo. Ik heb al betaald.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 Absoluut. Oké, okay, ja. Wendy. Zeker. Uh, alles nou. gezegd wat ik moest zeggen? Ja. Oké, okay, nou dan dank je ik je voor je tijd voor het interview. En dan wens ik je dit weekend veel plezier. Hetzelfde. Dankjewel. Oké, okay, doei. Voor het tweede onderwerp praten wij met Linda van der Wild, die is woordvoerster namens de familie van Liam. Linda, goedemorgen. Goedemorgen, hallo allemaal.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 die test van die afweerstoffen. Ja, dan, die is afgelopen donderdag... Uh, in ieder geval is er... Uh, is er is test gedaan? Onder andere. Ja. Um, als dat positief uitvalt... Hè, dat, je, uh, dat je verder kan gaan met de behandeling... hoe, hoe gaat dat dan? Um, nou, ik weet dat... Uh, de zorgersmaat... Dat, ja, dat wordt besteld. Dat duurt ongeveer tien dagen. Want het wordt op maat uh, gemaakt... als in gekeken naar het gewicht... van Liam en... Uh,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 ja, dan moet hij daar nog een maand in quarantaine. Omdat, ja, het is best wel een aanval ook op je lichaam. En daar moet ook gekeken van, goh, is hij sterk genoeg? En als dat dan allemaal goed is, dan... En alles is goed gegaan, dan zullen ze weer terug naar Nederland komen. En dan wordt hij verder hier door de arts in Nederland behandeld... als in de revalidatie, in de gaten gehouden, ontwikkelingen en dergelijke. Dus... Uh...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 We're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 Dat ja. die bosbloemen. <laughs> ja, het was heel leuk om te zien. Ja. Um, na alle voorbereidingen, want uh, u wordt ook wethouder Formule 1 uh, genoemd, naast al uw andere bezigheden, zoals uh, de wijken kookkeuken en zo, uh, en Zandvorstbelang, spitst zich dan toch toe op dit weekend? Ja, ja. Ik had al uh, nou maanden natuurlijk dat we vast uh, overleg hebben, uh, twee, drie keer per week.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 Uh, als je kijkt op het, op het binnenterrein, uh, uh, waar het zeg maar reusrad staat, daar is ruimte genoeg. En waar je gisteren zag, is dat achter de mensen dus achter de grote tribune. Ja, daar was het ineens heel druk na de eerste vrije mm. training van Max. Iedereen, dat was rond de klok van 12 uur. Iedereen wilde gelijk uh, een hapje gaan eten. En uh, ja, dan was er ook nog een korte stroomstoring. Nou, waardoor je een niet... hinderlijke storing, want ja, er was geen bier meer. Dat zal je... <laughs> <laughs> ja, dat, dat, dat je altijd zien, weet je. Nou, dat was vrij snel opgelost. Ja. Uh,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 You close your eyes M M Does it Tumbling down in the city that we love Great clouds roll over the hills Bringing darkness to above But if you close your eyes You close your eyes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 Er wordt er alles aangedaan, ook op het terrein zelf, om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk materialen gebruikt worden waarvan je zegt. Ja, die willen we liever niet in de natuur terugzien. Wat ook goed bijgaat. Ik heb gisteren ook echt goed gelet op het, op het schoonhouden van het terrein en het gebied erbuiten. We er wordt enorm hard gewerkt. Ook vannacht is er nog gewoon doorgeruimd en schoongemaakt. En dus wat dat er gaat, gaat het heel goed. Maar we willen uiteraard nog iets meer. We willen echt wel de komende jaren dat.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 erbij en keken naar, want er is geen handhaving aan. Je kan niet tegen al die luisteren zeggen, vergaan aan de kant. Uh, gelukkig zijn er geen incidenten meer, tenminste niet uh, tot een uur of elf twaalf. Um, vanavond is weer feest, met dezelfde uh, mogelijkheden. Mensen mogen gewoon weer in de haltestaat uh, blijven lopen. Stond trouwens een groot bord, haltestaat vol. Dat vond ik ook wel, uh, wel slim. Verwacht u vanavond nog zo'n opkomst?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 Dus die is daarvoor, die is inderdaad aan het controleren... en, en, en beschikbaar over allerlei overlegstructuren. Ik ben op het circuit aanwezig en de burgemeester uh, uh, spreekt de hele wereld toe, geloof ik. Want uh, vanaf BBC tot de en het, uh, nou, het hele mediacircus in Zandvoort... vraagt natuurlijk ook een uitspraak van de burgemeester. Dus die heeft het druk. We hebben nu twee wereldberoemde Zandvoorters. Dat is Marcel Busser van Rabbel en de burgemeester. <laughs> nou, dat zeker. <laughs> Betouder, wil ik u ontzettend bedanken voor dit gesprek. Ik wens u een heel fijn weekend toe. En uh, ja, we hopen allemaal... Uh, dat, die, uh, uh, dat Max voorop staat. Ja, uh, maar goed... wat ik Jan Lammers ook heb horen zeggen... natuurlijk is, hopen we dat allemaal. Maar het blijft maar, Zo is het, weet je, het is sport. En we, um, kan van alles winnen. we weten nooit wat er voor wie de winnaar wordt. Nee, maar... Het, uh,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 And get me wake it up